Hartelijk welkom bij een hele nieuwe serie van Eindtijd en Provecieën. Het is alweer de achtste serie. Jan van Barneveld, ook heel hartelijk welkom. Deze serie staat in het teken van het Rijk van de Antichrist. Dat zal een beetje een rode draad door deze serie heen zijn. Uh, maar deze aflevering, deze eerste aflevering van deze achtste serie, zal gaan over doorgesneden teksten. Wat dat precies inhoudt, daar kom ik zo meteen bij je op terug. Want ik wil eigenlijk eerst wel even met je naar de actualiteit. We leven in maart 2012 als we deze serie opnemen. En wat is er allemaal aan de hand? Wat is er gebeurd? Wat, wat kunnen we verwachten? Oh, wil je me vragen om de hele Bijbel voor te nee? lezen en alle profetische <laughs> boeken? Want ja, je... er, is, er is zo duidelijk, Bijbelse zaken zijn er aan de hand in deze tijd. En Gods hand is in al die dingen zo duidelijk. Nou, het... Om het is dus heel simpel te zeggen: het Midden-Oosten is een kruidvat. Ja. Maar iets minder simpel is dat er zeven lonten aan dat kruidvat zitten. Zeven lonten aan één kruidvat? Aan één kruidvat. Dus Eén, als één, één lont, lont al wordt aangestoken, dan ontploft de ja. hele boel. Ja. Het eerste lont is Ahmadinejad met zijn atoombom. Ja. Het Internationale Atoomgezelschap heeft al onderkend en bekendgemaakt dat hij inderdaad bezig is. ...met oorlogswapens te maken. En hoe serieus is dat internationale atoomgezelschap? Zeer serieus. Ze ja? zijn altijd te voorzichtig geweest mm -hmm. ook hiermee. Bovendien, de Mossad weet dat natuurlijk ook. En de CIA die weet dat net zo ja, goed. Ja, ik wil zeggen, Amerika zal ja. er ook van... Het, het is zelfs zo erg dat er geruchten gaan... ...en die aardig bevestigd worden... ...dat Israël gesteund wordt door Saudi-Arabië... ...om straks een preventieve aanval op Iran te beginnen... Ja, dat is wel heel apart. Dat is heel apart, ja. Maar dat komt natuurlijk door die veten tussen Saudi twee afdelingen of twee geloofsrichtingen in de islam. Ja. De Shiite, dat is de richting die in Iran de, de baas is. Mm -hmm. En de soenieten van de Saoedi-Arabië. Ja. En de haat van de soenieten en de shiïten, die schijnt nog sterker te zijn dan hun afkeer van Israël. Is dat zo? Ja, dat, dat blijkt ja. namelijk. Ja. ja. Nou, dat is het eerste krui, uh, lont. lont. Het tweede ja. lontvat, dat zit in Syrië. Want ja, Assad. Eh, Assad, die uh, de kat is. Die maakt er ook een potje uh, van. Die, die hele ja. rare sprongen kan gaan maken. Ja. En die heeft zijn uh, tanks al naar Israël gericht. En die heeft ook zijn gifgasgranaten klaar. En zodra er gifgassen. Denk aan de oorlog wat er gebeurd ja, is. Precies. Daar is Israël enorm gevoelig en terecht en, en allergisch voor, voor deze dingen. He, dan, dan, dan komt er een atoombom op Damascus En dan lezen we in Jezaja in, in, in 17 vers 1. Dat heb ik nog eens opgezocht. In Jezaja 17 vers 1. Zie, Damaskus wordt weggenomen. Zodat het geen stad meer is. Het wordt één puinhoop, één bouwval. Verlaten ligt de stad. Dat... Gaat, gaat dat nog gebeuren? Dat gaat nog gebeuren. En Jeremia, die zegt precies hoe het gaat gebeuren. Oh ja, dat is wel. Waar kunnen we dat vinden? Jeremia, ik meen dat het 49 is. Dat moet ik even op mijn spiekbriefje kijken. Dus, um, dus we hoeven ons helemaal niet te verbazen eigenlijk over alles wat er in Syrië op dit moment gaande is. Nee. We dus hadden het hard kunnen weten. Ja, niet dat het zo gaat. We weten nee. dat het gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar de manier waarop. Kijk, dat... er zit altijd ruimte in de profetie. Ja. Dat is, dat, zo heeft God dat nog eenmaal beslist. Ja. Nou, daar gaan we dan. Ontmoedigd, 49? Oh, het is 49, ja. vers 24. Ontmoedigd is Damascus. Het leent zich tot de vlucht. Schrik heeft het bevangen. Dus er komt een paniek in Damascus. Waarom komt er een paniek? Israël voert zo coaster mogelijk oorlog. De oorlog kun je niet coaster voeren natuurlijk. Dat is duidelijk. Maar uh, ze waarschuwen... Wat hebben ze met die inval in Gaza ook gedaan? Duizenden, tienduizenden sms'jes gestuurd. Pamfletten, pamfletten gestuurd. gestuurd ja. Ja, dat ja. doen ze met de maskers ook. Ja. Nou, die Syriërs zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. Die denken, die Joden zijn serieus. Ja. Dus die vluchten in paniek. Dat gaat gebeuren. Op de vlucht slaan ze staan. Benauwdheid en weeën heeft het aangegrepen. En dan staat er, hoe is de roemrijke stad verlaten? Dat is leeg. De vesten der vreugde. Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen. Oh, ik dacht ja. dat ze leeg waren. Dat zijn de soldaten die achter moeten blijven natuurlijk... Ja. om plundering tegen te gaan. Ja, dat is wel wat ik zeg maar, wat mensen mij wel eens vragen. Uh, en misschien jou ook wel. Uh, van hoe komt het nou dat de internationale gemeenschap niet ingrijpt in Syrië? Maar dat zou hiermee te maken kunnen hebben... dat het dus uiteindelijk zeg maar, één kale boel moet worden. Ja... Je vraagt je naar de geestelijke reden. die heb je zelf dus al genoemd natuurlijk. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk ook politieke redenen. Eh, de, er is verder geen olie daar. En, uh, uh, er zijn al uh, probleemgebieden genoeg waar de internationale gemeenschap moet ingrijpen. Wat ze in Libië hebben gedaan, is ook niet zo'n succes geworden. Dat, dat weet je waarschijnlijk wel. Mm. En, en, en uh, ze hebben handen al vol aan Irak, hun handen vol aan Afghanistan... Dat allemaal op één grote mislukking dreigt ja. uit te komen. Nee, dus, dus het blijft een, ja. een, een flinke lont. Ja, de, de derde lont ja. is de Hezbollah. He, die hoeft maar eventjes hoeft die losgelaten te worden. Ja, en dan schieten de, ze, kunnen zo duizenden raketten tegelijk afschieten. Ja. Want hoe is de situatie daar nu op dit moment, Hezbollah en de andere partij die daar heerst? In, Hezbo in Libanon. Nee, ja, in Libanon. En... Nou... Hezbollah is in feite de regering geworden. Ja. En dat is uh, heel makkelijk voor ze. Maar ze zitten nog steeds aan de leiband van Iran. Ja. En als Iran er niet meer is, dan zullen ze zelf gaan opereren. Dat is een duidelijke zaak. Ja. Dan krijg je de problemen van de Hamas. Uh, met het bedrog van, uh, van uh, Abbas, van Mahmoud Abbas. Dan krijg je natuurlijk ook eind maart. Dan verwachten ze de mars van de miljoenen. Wat is dat? Dat is dat... Uh, ja, die, kijk, die antisemieten weten niet wat ze verzinnen moeten om Israël kapot te maken. Ze willen een miljoen islamieten uit alle omliggende landen willen ze gaan... Uh, uh, Mobiliseren. Uh, organiseren ja. en enthousiasmeren ja. om Israël binnen te vallen. Zo. Vreedzaam. Nou ja, als er een paar duizend komen, die kunnen ze wel tegenhouden met wat uh, verdovingsgranaatjes... Ja. Maar uh, als er een paar miljoen binnenkomen, dat, is, dat staat op het plan, de 30e maart. 30 maart. 30 en, maart. En, maar dat is dit jaar 2012. Dat is dit jaar 2012. Ja, Tegen tijd dat we dit uitzenden, ja, dan ja. Hebben, hebben we dat nou, al gehad waarschijnlijk. Ik, ik, wat ik een paar dagen geleden las, is dat ze grote problemen hebben. Ja, daar zal de heer God dan wel voor natuurlijk. Ja. Dat ze problemen hebben, want ze wilden door, door Syrië marcheren. Okay. En dat is op dit moment uh, toch vrij problematisch om daar te gaan marcheren. Dat lijkt me wel, ja. ja. Nou, dat is dan maar waar de, moeten ze dan vandaan komen? Uh, uit alle omringende landen. Uit, uit Libanon, uit Syrië. Uh, vooral ook uit de zogenaamde Palestijnse vluchtelingen... die nog steeds in de kampen zitten, in Jordanië. Ja. Ook in Libanon zitten. Willen ze dus zo'n miljoen mensen gaan uh, organiseren... om Israël binnen te vallen. Om, zeggen ze dan, Al-Quds te bevrijden. En Al-Quds, dat is Jeruzalem... En dat is de Al-Aqsa-moskee. Ja, ze gaan dus op naar Jeruzalem. Ja, natuurlijk, alle volken trekken op naar Jeruzalem. Ja. Dat zegt de Bijbel ook al. Het is al... Maar wat, wat voor mensen zijn dat die daaraan meedoen? Uh, mensen, laat ik het nou eens geestelijk zeggen, ja. die door de machten van de islam, de geestelijke machten van de islam, opgeladen, opgejuind zijn. Je ziet dat ook bij die Koranverbrandingen. Het is een. Een volkomen irrationeel uh, fanatisme wat daar naar voren komt. En dat komt niet van de heilige geest. Ja, maar dit is ook iets van de laatste decennia. Hè? Want Koranverbranding, nou, ik denk 30, 40 jaar geleden, hebben we daar nooit van gehoord. En ook in de geschiedenis, als we een paar honderd jaar teruggaan, dan hebben we nooit gehoord van Koranverbrandingen. Maar dat is begonnen eigenlijk met de olie. Toen de... Islamitische landen, Saoedi-Arabië en, en vele andere, Iran, Irak... ...daar zoveel olie ontdekt werd, hebben ze dat gezien als een geschenk van Allah. Ja. En dat is nou eindelijk onze kans om de wereld te veroveren. Ja. Dat is, eigenlijk is dat pas goed begonnen in 1973, ja. met die olieboycott. He, toen de Westerse landen Israël gingen helpen, onder andere Nederland heel sterk. Ja. En uh, toen is ook de overval van de islam op de Europese Unie begonnen. Ja. He, toen werden we gevrijwaard... van olieboycott... als wij de Arabische Liga... invloed in Europa gingen geven. Ja. En de influx, de instroom... van... Eh, islamieten, van Arabieren... van Noord-Afrikanen... in Europa... de vrije hand gaven. Maar ook Turkije Marokko. en Marokko. Tur ja. Turken en Marokkanen en alles. Ja. Ja. Ja. En dat is toen begonnen. En dat gaat steeds meer... En steeds meer moet de westelijke wereld rijp gemaakt worden voor de, het, het wereldrijk, het kalifaat van de islam onder leiding van Turkije. Ja, Daar begon dus een beetje de verkoop van Europa aan de islam. Ik moet tot mijn verdriet zeggen dat uh, president Obama er ook krachtig mee bezig is. Ja. ...dat die jammerlijke knievallen voor uh, de islam... ...naar die, die Koranverbranding. Ja, ja, ...want generaals ja. en, en, en, en senatoren en allemaal... ...wisten ze niet hoe ze kruipend naar de islam moesten gaan... ...om te zeggen sorry, sorry, we hebben het zo niet bedoeld. Ja, ja precies. Nou, nou, en, en, en wat doen ze tegen de gruwelijke vervolging van christenen in die ja. landen? Dat is, ik las een mail, maar die was niet, vond ik onjuist... Er is geen politicus die er naar omkijkt. Ja. Want in Nederland is het natuurlijk ja. wel zo We dat een, een aantal uh, ja. politici van de ChristenUnie Christen en van de, de SGP ja. die, die zetten zich daar Gelukkig goed voor in. Ja. Heel positief, daar ja. ben ik erg dankbaar voor. Maar in het algemeen trekt de wereld zich er geen ene fluit van aan, nee. wat, wat er allemaal gebeurt. Maar de Islame, nee, je mag maar, wel een Koran verbranden, maar een Christen uh, vervolgen Die Bijbels die kun je in de prullenbak gooien en ja. de Christenen erbij. Ja. Die kerken die vernietigd worden. Ja, maar in... zo, zo ligt het wel eh, zeg maar op het scherp van de snede. Ja. ja, dat is een heel spannende zaak. Ja. Nou, er zijn er nog een aantal meer de kruidvaten die. Ja, dan... maar even, even nog terug te komen op die verkoop van Europa aan de islam. Ik was een paar weken geleden was ik zelf in Israël voor een uh, opname van een serie. En ik sprak daar een, uh, een, een general manager van een hotel. We waren even wat bezig en hij vond het zo mooi dat wij daar waren. En hij zei van ja, maar hij zegt: ik snap niet. Waarom uh, jullie uh, Europa verkopen aan de islam. Hij zegt, uh, als ik Parijs binnenkom, dan lijkt het wel Algerije. Zoveel ja, ja. is dat veranderd in de loop van de jaren. Op de vrijdag sluiten ze hele straten ja. af. wij moeten eens proberen om een, een, een optocht of een demonstratie te organiseren ja. uh, tegen de abortus of iets dergelijks. Ja. En als er maar eventjes iets niet in orde is, dan uh, staat de militaire politie of weet ik veel, wat staat er om je heen. Ja, precies. Ja. En, en, en, en, maar die leiden, ja. die, die, die nemen de hele zaak over. Ja. Maar goed, een miljoen mensen gaan dus uh, op naar Jeruzalem... Ja. en proberen gewoon binnen te komen. Maar ja, ze zullen toch allemaal een visum moeten hebben... Ja. en een paspoort moeten hebben? Maar, maar alles, alles wordt ingezet tegen Israël. Ja. Er is binnenkort weer een... ik denk zelfs volgende week... is er al een conferentie weer in Bethlehem. En ja. daar wordt de vervangingstheologie... En dan wordt de Palestijnse bevrijdingstheologie wordt weer gepresenteerd. Ja, ja. En allerlei zeverige stom. Sorry hoor, ik, ja. ik, ik word lelijk. <laughs> maar allerlei theologen. Uh, ja, meestal van liberaal ja. signatuur die ja. de Bijbel niet kennen en niet eens in de Bijbel geloven. Ja. Die staan dan te juichen, ja, die dat arme klopt. Palestijnen en recht voor de Palestijnen. Nou ja, als we dit uitzenden, dan, dan weten we al een beetje hoe het afgelopen is. En of 10 miljoen ook echt zijn binnengekomen. En wat de uitkomsten zijn van, uh, van die conferentie in Bethlehem. Ja, uh, uh, wat is het volgende lont? Het volgende lont, uh, dat zijn de diplomatieke pogingen uh, van uh, Mahmoud Abbas om erkend te worden bij de Verenigde Naties. Ja, daar is hij een mee bezig. Ja, daar is hij ja. al lang mee bezig. Ja. Maar hij gaat uh, volgende week of over twee weken gaat hij weer beginnen. Ja. En uh, er spelen nog veel meer dingen. Er spelen de opkomst van de Moslem Brotherhood. De Moslem In Egypte? Niet alleen in Egypte. Mm -hmm. Maar dat uh, gaat, steekt ook in Syrië de kop op. En in de Noord-Afrikaanse landen. Ja. En dat is naar nou mijn idee de lijm die de islam bij elkaar kan brengen... al die verschillende landen, ja. waardoor Turkije weer de macht over zal nemen. Ze zijn overigens krachtig ja, bezig. Ja, hoor, dat, dat, ja, dat is wel regelmatig in het nieuws. Ja, de Turkije die is probeert te bemiddelen. Turkije speelt de baas overal. En oh, zelfs Erdogan die heeft het altijd Zeker. over het neo-Ottomaanse Rijk. Ja. En dat Ottomaanse Rijk was het wereldrijk van de islam... Ja. Voor 500 jaar lang waren ze de baas, dat ja. weet je. Ze waren de baas in, in uh, Oost-Europa. Ze hebben zelfs bijna Wenen veroverd in die tijd. Ze waren de baas in het hele Midden-Oosten, heel Noord-Afrika en Egypte. Dat was het Islamitische Wereldrijk. En daar loeren ze op. En ik denk, om nou weer eens aan het Rijk van de Antichrist te komen... Ik denk dat dat beeld van Daniel in Daniel 2... staat dat grote beeld op lemenvoeten, weet ja. je wel... Ja. Maar daar is de kop zit erbij, dat was Irak, dat was het Babylonische Rijk. De, de borst was erbij en dat is het Rijk van uh, uh, het medo-Persische Rijk. En dan krijg je het Griekse Rijk. Dus ja. allemaal komt dat bij elkaar als de Europese Unie erbij is. Ja. Alleen is de vraag hoe zijn ze erbij natuurlijk. Hè? Ja, nou ja, er is natuurlijk allerlei gerommel de afgelopen maanden ja. in Europa over, alleen al over de financiën. En ook de afbraak van de Europese Unie is een teken van de tijd. Ja. Dat is allemaal zo verschrikkelijk duidelijk. Ja. Je, en je ziet dat die vermenging dus gewoon niet mogelijk is. En die vermenging is niet mogelijk. Dat waren de, de voeten ja. van leem en van ijs. Ja, dus je kunt gewoon nooit één worden. Het wordt ook nooit één. Nee. Maar de Europese Unie speelt dan wel een rol, maar niet de hoofdrol... ...een deelrol samen met de islam. Maar je zou toch kunnen, tegen alle parlementen kunnen zeggen... ...jongens, lees je Bijbel... Uh, je, al jullie pogingen om één te worden als Europa kun je wel stoppen, want dat gaat gewoon nooit lukken. Uh, dat doen ze niet. Nee, dat de weten we De politici doen dat niet. Dat weten we. Uh, dat, dat is het ja. grote probleem. Ja. Uh, we zijn ook overgeleverd aan onze polit politieke leiders. Ja. En of ze nou links of rechts zijn, het maakt alleen maar uit de plaats van de eigen portemonnee. Hm. De Turken die, die willen dus een grote rol gaan spelen in, ja. Uh, in en Europa. Ja. Dat doen ze al. Ze zijn destijds, dacht ik, als ik het goed heb, gestopt in, in Oostenrijk. Is dat zo? Ja, ze zijn ja. toen in Wenen zijn ze gestopt. Daar, daar, daar uh, kon de opmars uh, van nee. Europa niet verder gaan. Toen zijn we gered door een, uh, een Poolse koning ja. die met een klein legertje daar uh, die Turken verjaagd heeft van Wenen. Ja. Nou, al Want anders waren ze toen al, de Europa in ze toen al doorgestoten. De ja. paus was toen doodsbenauwd benauwd voor de opmars van de Turken voor een verwoesting van Rome. Ja. Het is allemaal verschrikkelijk spannend geweest. Het ja. is toch wel bijzonder hoe God daar dan ingrijpt ja, ja. in een land als Oostenrijk met ja, zo'n Poolse ja, ja, koning. Ja, ja. Ja, het staat allemaal dichtbij, maar ik denk dat toch eerst die dat kruidvat nog een keer zal ontploffen. Ja, waren er nog meer londen? Uh, jawel, maar goed. Uh, het, het, het barst van, uh, van de ja, lonten daar ja. allemaal. Ja. En de Arabische Liga die nog steeds wraak wil nemen. Mm -hmm. En de, de islam die nog steeds het gebied wat vroeger uh, islamitisch was... terug moet veroveren ja. vanwege de opdrachten vanuit de Koran. Mm Hier -hmm. is allemaal duidelijk. Oké, okay, um, voordat we de actualiteit afsluiten... en ik denk dat we dan ook al bijna het eind zijn van deze aflevering... Ja. we hebben nog wel wat minuten... maar uh, vind ik toch wel even interessant om ook even met jou te kijken richting Amerika. Want daar gebeurt natuurlijk ook weer van alles. We hebben nou bijna via jaar Obama gehad... Uh, ...gaat hij uh, een volgende periode weer doorzetten... ...of denk je dat uh, de andere partijen uh, zeg maar de mogelijkheid hebben om daar te winnen? En als dat gebeurt, wat, wat voor gevolgen heeft dat voor de wereld? Ja, Amerika ziet zichzelf, Obama ook, als een soort politieman in de wereld. Mm -hmm. Hij speelt dan ook de, de grote verzoener. Ja. En hij heeft geprobeerd vriendelijke gebaren te maken naar de islam... Mm -hmm. ...in Cairo onder andere... En dat heeft natuurlijk helemaal niets uitgehaald. Het nee. is alleen maar een teken van zwakte volgens de islam. Mm -hmm. En de islam die heb, hebben al 35 locaties waar ze ook terreurgroepen opleiden in Amerika. Ja. Dat is ook wel heel duidelijk. En het, de tragiek op dit moment is dat de republikeinen nauwelijks enig alternatief voor hem hebben. Ja. Dus ja, ja. Je denkt dat de, de vier die nu strijden om uh, zeg maar het op te nemen tegen Obama... dat die eigenlijk geen schijn van kans hebben? Nou, Alex. de enige hoop voor Amerika, voor mij, is... Uh, dat er miljoenen, maar ook miljoenen... evangelische christenen zijn... die van harte nog achter Israël staan. Ja. Ja. En die daarvoor bidden. Ja. En uh, dat is uh, de redding van Amerika. Ja. Menselijkerwijs gesproken. Ja, want uh, Romney of uh, Santorum... Uh, die zijn niet sterk genoeg... Om het straks te winnen van, uh, van Obama. Nee, ook door de innerlijke verdeeldheid bij uh, de, de Republikeinen. Republikeine. Maar is het niet zo als er zometeen uiteindelijk een van die vier, uh, zeg maar, dan toch wint, dat de rest daar achter hem zal schaden? Denk ik wel. Ja. Maar of ze nog de meerderheid kunnen behalen. En Obama, die natuurlijk ook de, de kracht van miljoenen heeft, de kracht van de media achter zich heeft. Maar ook een, uh, een, een 3,5 jaar regeren waar, wat, niks... waar eigenlijk gewoon helemaal niks gebeurd is. Nee, dat, dat klopt ook. Maar ach, je weet hoe politici zijn. Die praten dat wel weer goed. En de mensen geloven dat wel weer. Dat is de tragiek. Ja, dat is ook de kracht van de media. Uh, de kracht van de leugen, ja. ja. De kracht van het gebruik van de leugen via de media. Ja, dus zo is het helemaal <laughs> goed, goed geformuleerd. Ja. Hebben we dan ongeveer zeg maar, een beetje de actuele situatie in de wereld uh, besproken? Nee, er is nog veel meer, maar uh, die doorgesneden teksten ja, dat, dat, die ja, hebben we beloofd aan de kijkers. Ja, we gaan, gaan in ieder geval een aanvang maken. En uh, die doorgesneden teksten zou sowieso ook de tweede aflevering van deze serie gaan doen. Wat is eigenlijk een doorgesneden tekst? Er zijn een Want groot aantal... Staat, staat dat eigenlijk zo genoemd in de Bijbel? Nee, maar Wie een... heeft dat uitgevonden? Uh, is dat de uitvinding ik, ik van Jan van Barneveld? Dat dat, nee hoor. Oh, dat Ik niet. denk dat dat al uitgevonden is door bijbelonderzoekers van niet een eeuw geleden, maar een 50, 60 jaar geleden. Ja. Want die kwamen er natuurlijk op dat er een, een heleboel teksten in de Bijbel staan die, waarvan het eerste deel vervuld is en het mm -hmm. tweede deel nog niet. Ja. Ik, ik, mag ik er één noemen? Ja, zeker, als voorbeeld. Laat maar eens ja. kijken, de, de, de engel Gabriel die komt bij Maria, ja. Mirjam mogen we zeggen. Ja. Die komt bij, bij Maria. Waar lezen we dat? In, in Lucas Lukas 1 natuurlijk. Dat, uh, in, in het Lukas 1 Nou, dat weet ik niet of iedereen dat weet. En dan zegt die engel die zegt maar. tegen hem. Uh, Maria, vers 31. Je zult zwanger worden en een zoon baren. Dat is dus gebeurd. En je ge zult hem de naam Jezus, Yeshua, geven. Is gebeurd. Deze zal groot zijn. Is tot op zekere hoogte gebeurd. Zoon van de Allerhoogste <coughs> genoemd worden. Dat is ook... Wordt hij ook genoemd. Zo vereren we hem ook als de zoon van God. Maar dan komt het. God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Mm -hmm. Nou, en dat is dus niet gebeurd. Nee. Dat is een ongelofelijke tragiek voor Maria geweest. Ja. Toen ze daar bij het kruis stond. Niet al, in de eerste plaats natuurlijk als moeder. Als moeder denk je, ja. hing ik daar maar. Ja. Snap je? Maar ook, heeft de engel nog gejokt tegen me? Heb ik me toch vergist? Ja. Toen ze dat opschrift boven het kruis was. Dat was ja. geen bemoediging voor haar. Voor nee. ons is de bemoediging, ja. hij is toch de koning der Joden. Ja. Het mag er niet af, Pilatus. Want hij is de koning der Joden. Ja. Maar ja, het duurt nu al 2000 jaar. Ja. En dan is de grote vraag, waarom dat grote hiaat in de profetie. Mag ik er nog één noemen? Heb ik daar nog tijd voor? Je hebt nog... Uh... Drie minuten. Drie minuten, oké, okay. dan uh, blader ik snel. <laughs> Zacharia 9. Ja. Zacharia 9. Dat is, denk aan de intocht in Jeruzalem. De Jezus die gaat op dat ezeltje zitten. Ja. En de mensen die hem begeleiden, die begonnen te juichen. En er kwam een hele groep uit Jeruzalem, die begon ook te juichen. Palmzondag. Uh, toen Jezus eraan kwam. Jubel, luide, gij dochter van Sion. Zacharia 9, vers 9. Gij dochter van Jeruzalem, juich, dat deden ze. Zie, uw koning komt tot u. Oh, zie je wat? De koning komt eraan. Ja. Het was niet voor niks dat de mensen riepen, Hosanna de koning komt, Hosanna de zoon van David, Hosanna van het koninkrijk van onze vader David, Hosanna ja. voor Jezus. Dat zat in de Bijbel. Ja. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig. Dat hadden ze van hem meegemaakt. Ja. Niemand is zo nederig zelfs. Geen één evangelisch leider is zo nederig als hij de, als, als de als je in Jezus was. Ja. En rijdende op een ezel. Zie je wel? Rij, het staat in de schrift. Ze sjouwden de Torah rollen al mee. Ja. Rijdend op een ezel. En dan staat er in vers 10. Dan zal ik de wagens uit Ephraim en de paarden uit Jeruzalem te niet doen. Weg met die Romeinen. Weg met die bezetters. Hmm. En de paarden en ook de strijdboog wordt er niet gedaan. Hij zal de volken vrede verkondigen. Nee, dat is niet gebeurd. Nee. Alleen maar oorlog is er ja. geweest. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee... en van de rivier tot aan de einde der aarde. Dat is het hele <coughs> punt van de rivier. De hele wereld zal onder de heer Jezus komen. Ja, nou en... sprak, je, sprak je net al over een hiëaat. Uh, een, een gat ertussen. Waarom zit dat gat ertussen? Hoe lang heb ik daarvoor om dat uit te leggen? Nou, dat mag je dan de volgende aflevering uitleggen. Ja, want dat is want gaan we daar ontzettend reden. belangrijk. Want ook ja. voor, voor veel joden die zeggen... Yeshua kan de Messias niet geweest zijn. Ja. Want hij heeft het beloven de koninkrijk niet gebracht. Ja, klopt. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Ja. En, nou, en zullen we daar dan uh, de volgende aflevering gewoon mee beginnen? Waarom dat hier ja ertussen zit. En, en hoe dat is lang, goed. En dan lang we dan nog gaat duren? een stuk of tien meer van die doorgesneden teksten. Ja, dat is wel een hele interessante materie natuurlijk. Dat is heel omdat belangrijk we, ook. Omdat heel veel mensen niet snappen waarom het een in de Bijbel staat en het ander niet gebeurt. En het ander nog niet gebeurd ja. is, ja. ja. ja. Nog, en waarom het nu pas gebeurt. Ik denk dat het terecht is dat je zegt, ja. nog en, en, niet gebeurd En ook een geestelijke les voor ons natuurlijk. Ja. Dat de heer soms wacht met de vervulling van zijn belofte. Ja. Die heeft daar zijn redenen voor. Ja. En uiteindelijk is het dat hij alle dingen goed maakt. Ja, zo is dat. Maar Want God is goed en zijn goede tierenheid is tot in alle eeuwigheid. Over de dood heen tot in de eeuwigheid is hij een goede God, een genadige God en een geduldige God. Amen. Daar sluiten we mee af. Deze eerste aflevering van deze achtste serie alweer. Dank voor je komst en graag tot een volgende aflevering. Nu thuis heel hartelijk dank voor het kijken. We hebben de actualiteit behandeld waar we nu staan. We hebben gesproken over doorgesneden teksten en daar gaan we de volgende aflevering ook zeker mee verder. U herkent het ongetwijfeld wel, ook misschien in uw eigen leven... dat u misschien wel een belofte heeft gehad van God... en dat het gewoon heel lang geduurd heeft voordat die belofte werkelijkheid werd in uw leven. Maar hij is wel werkelijkheid geworden. Misschien voor sommigen ook nog niet, maar ik kan er wel een paar noemen... waar ik lang heb op moeten wachten voordat God ook met die belofte die hij lang geleden had gegeven... dat hij ook werkelijkheid werd. Nou, daar praten we de volgende aflevering over verder. Hoe dat hier zit... Heel hartelijk dank voor het kijken en graag tot die volgende aflevering van Eindtijd en Profeetie.